BB en de Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie, Pat Leukler. Wacht even, Vera. Wat service. Lydia, waar blijf je nou? Oh, oh schoppen jij. Zeg, uh, beginnen jullie maar pas zonder mij, hè? O, dat menens dus wordt ben ik er weer Ja, ja, ja, er komt er helemaal niks van. Wat dan niet? Maarten. Ja, doe met je kunt, ik kom eraan. Zullen we die luif laten zien wat improvisatie is, oké? Okay? Ja, zeg ja, hey, ja, oké okay schatje. Oké. Okay. Ja, nou ja, oké, okay, maar dat we ja. komt wel gauw, hè? Tuurlijk, liever dat ik jou niet had. Wat zei ik dat nou weer? Nou ja, zei jij, het, het ook niet. Ik hij daar op de set met niks aan verkeerde maat. maar oh. nou met die klanten. Ik moet er wel gewoon heen, hoor. Dan loopt ik de boel in het Zo. Ja, nou, sorry hoor, maar ik moet ook vandaag nog een spotje draaien. Nou, waar waren we gebleven? Uh, Lydia, kindje, je hoeft er niet bij te blijven. Oh, hoor haar. Dat is het misschien. Oh. Ik dacht dat jullie nooit in zaken zou komen. Nou, kom, Carl. Leg dat maar eens uit aan Tierra, hè? Het theater van het Tessier trekt elke avond volle zalen... Ja. ...en wij toch met verliefd. Rava, ja. hoe kan dat? Eh... Uh. Ja, kijk eens hier. Uh, er kunnen allerlei oorzaken zijn. Uh. Nee, is dat, dat dit is niet zo simpel. Ja, maar... uh, nee, zelfs bij een succesvol toneelstuk... dan moet je nog belachelijk veel voorstellingen halen... wil je uit uh, de aanbodskosten komen Maar hoe komt dat dan? Nou ja, uh, de, de, de hoge personeelskosten vooral. Uh, je hebt geen idee wat een eenvoudig decor tegenwoordig... alleen al een manuren kost. En hij moest zich ook natuurlijk aan de eisen van de pakbonden houden. Dus, uh... dus, maar zijn het altijd dezelfde oorzaken die die opgeeft? Uh, nou kijk, ja... Uh, uh, uh, yeah. Anton gaat eigenlijk nooit zo erg op die vragen in. Ja. Hij houdt me helemaal niet van, van argumenteren. Dat is niks voor hem. Ook graag. Maar kan dat moet je ja, zo, hè. Ja. Ja. Het is gods onmogelijk dat zo'n theatertje verliezen blijft leiden... terwijl ze een behoorlijke kijk had. Geloof mij nou. Nou, laten zeggen dat ik het ook enigszins verbazend vind. Verbazend? Verdacht, zou je bedoel ja, Verbazend, verdacht, hoe je het ook noemen wil... dat het mij mijn zoon zorg zijn, maar...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 Zeg, uh, Karel, is dat niet een beetje veel voor een man? Uh, dat mag je wel zeggen. Hij heeft ook erg druk mee. is bijna nooit thuis. Tot verdriet van Jenny natuurlijk. Hmm. Weet je zeker niet dat hier wel urenlang in artiestcafés is rond, Ja, en altijd samen, uh, hoe het je dat Ellen van Hees. Ja, precies. Ellen van Hees. En wie is Ellen van Hees? Ellen van Hees. Ja. Die, die was het alles witter als mijn mooie smoeltje maar op het etiket. kent. <laughs> <laughs> nou, dat moest zich intussen wel rijk gesnodeld hebben, zeg. Nou ja, niet een wel geven. ga. Ja, waarom niet? Nou, maar serieus actrice had ze toch niet meer te verliezen. soort toneel dat ze nu ja, doet. Ellen van Hees, als ik het dus goed begrijp, is dus een collega van Anton Nou, ja, ja. dat is niet alleen. Al kan het een populair gedoe zijn hoor, ik bedoel uh, het goed, maar ja, die lijken zoeken we dat af. Die hangen meteen ja. op elkaar, net als ik even niet gezien heb. Dus dat zal dan wel weer iets <laughs> betekenen hebben. Waarom zou niks betekenen hebben? Nou, dat die twee altijd met Anton en Ellen. Mensen, soms bij je opzagen? <laughs> Karel ja. de Feiten. Ja, graag. Terzaakjes, uh, ik, ik hou niet van, dit, uh, van zulke uh, verdachtmakingen. Die belust helemaal op niets. Je hebt er altijd al zo'n handje van gehad, Lydia. Ja, echt zonder door, dat is toch zo. Je weet altijd meteen iets havers te vertellen. Over mensen, wat ze allemaal doen. Uh, en wie met wie dan uh, schuilt, zou ik dat maar zeggen. Uh, als het mij dat niet interesseert, dan zijn bijvoorbeeld allemaal eens dus puikpraat. En daar ben ik echt niet voor gekomen. En ik wil er weer stellen dat, uh, dat, dat Anton van eigenlijk op mij altijd een bijzonder correcte indruk heeft gemaakt. Zeker, ja. geen kwaad hoor, ja. van de grond van Eck. Het is een brave, dat is hij. <coughs> oh, groot gelijk hoor, Karl. Let maar niet op dat valse gedoe van Lidia. Nee, maar een heer. Ja, ja. Maar even goed. Die van F kan dus bijna nooit thuis zijn, omdat hij zo ontzettend druk heeft. En wij van het uh, inwerentje die natuurlijk altijd overal wat achterzoek yes. zoeken, wij zien hem toevallig ontzettend vaak samen met Ellen van Hees in dus. Ja, dat Maar dat zegt natuurlijk niets. je gek. Ook niet dat ze altijd zitten te smispelen. Mogen ze? Hmm. Ze zullen het heus wel over hun tekstinterpretatie yes. Lydia, doen we nou een rol? Doe nou. Laten we ons voorlopig bij de feiten houden. Oké? Nou, oké. De feiten dus.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 dat je altijd zo discreet te werk bleef te gaan. En Carl, uh, zei het met een hart vol twijfels, heeft er zo in toegestemd dat ik een afspraak met je maakte En dus zijn we nu bij elkaar gekomen om over die kwestie te praten. Niet nou, waar, Carl? Daar komt het wel op neer Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje spijt van te krijgen. Dag, Carl. Wat, wat is dat? Ik zei dag, Carl. Je bent tot niets verplicht als je nu al spijt hebt. Nou, dan lijkt het met eenvoudigst om elkaar gewoon gedachten te zeggen. Dan vergeten we de hele kwestie. Makkelijk zat, dus... Uh, Dag, al. Nee, nee, heer Tera, wacht oh, ze, nog even. Tera, helemaal... bedoeld nee nee, nee, nee, nee, nee, sorry tera. tera. Sorry, Tera, ik ben misschien een beetje uh, geïrriteerd geraakt. Ja, niet door mij toe doen. Ik heb je alleen de feiten gevraagd. Ja, Lydia ken je goed genoeg, leidt, Maar als je bij haar afspreekt, nou, dan moet je toch weten dat ze heus de mond niet zal houden. Nee. Nou, waarom zouden ze eigenlijk toevoegen? Nee. Ja, nee, luister nogmaals, Thera, mijn verontschuldiging. Laten we nou weer gaan zitten en als zinnige mensen met elkaar van gedachten wisselen. Natuurlijk heb je gelijk, ga nog zitten. Ik ken Lydia al zo lang. Hè. Meestal... Meestal lach ik ook om die verhalen. Maar niet als we over goede vrienden van mij gaan. Kom, ga nog zitten, Thera. Ik geef het toch toe. Ja, ik was wa nou, even piepluttig, vrees ik dan. Maar ik denk je dat het ook is. Door zo over zijn affaires met een uh, detective te praten voel ik me gewoon schuldig, uh, jegens Anton. Ja, net alsof. Uh... Net alsof je hem niet vertrouwt. Weg eerlijk. Vertrouw je hem door en door. Uh, laat ik het zo formuleren: Anton van Eck is zeker geen zakenman. En hij wil veel te veel alleen doen. Hij is een echte solist, zou ik maar zeggen. Vooral op de bühne. Ja, stil. Ja, dat was ook... En dan uh, heb ik wel eens een balletje opgegooid over de mogelijkheid dat hij op uh, de verkeerde weg kon zitten. Je weet wel, ingewordelde structuren en bedrijfsblindheid. Mm. Maar hij lacht om dat soort argumenten. Ja, hij lacht. En Jenny, nou ja, zo is Jenny nou helemaal. Die lacht dan uh, trots met hem mee. Vraagt hij dan nooit eens inzage van de boeken? Jenny? Nee, nooit. Dat theatertje, ja, dat moet er toch een kapitaal gekost hebben. En nu, staat zij geramd voor de salaris? Ja. Dus... Kort en goed, Jenny van Eck geboren ter hage volgende zang, subsidieert het theater van het plezier. Bij wijze van kostbare liefhebberij, zullen we maar zeggen. Daar komt het wel op neer, ja. Als het ook de vlog wordt, dan moet zij bijspelen. Oh, Maar dan moet ze toch knap rijk zijn, ze. Dat is zo, of liever, uh, dat de was ze. Deze grap heeft zijn kapitaal danig aangetast. En als ze nou maar eens kiet zou spelen, op zijn minst. meneer. Dan moet je geen detector weigeren, een goede boekhouder. Maar die was het toch, maar die is twee jaar geleden overleden. Sindsdien ah. doet Anton het zelf. En de bank van Jenny, want ja, ik heb natuurlijk ook nog relaties. Die, die, die bank van haar begint zich zorgen te maken. Prima, waarom laat zij de boel niet eens dus gewoon even doorlichten door die bank van. Me? Ja, maar dat wil ze niet van horen. De schat staat blind op die antwoord van de. kan er niet toevallig als juridisch adviseur weet theater betrokken was, zou die nog nergens vanaf weten. Ja, maar als Jenny niet zou horen dat ik er een detective bij heb gehaald, nou dan uh, heb ik afgenomen bij haar. Ja, ik werk altijd zo discreet mogelijk, maar ik kan je niet garanderen. Hm. Soms lopen de zaken ineens uit de hand, zoiets. Dus. Ik kan je dat eh, voorzien? Ah, laat tegen even maar plek, hoor. Als hij niet wil dat jouw naam genoemd wordt... dan moet er echt heel wat mm -hmm. gebeuren. Uh, dat maar zijn. het kan. Ik zeg het maar even graag. Ja, maar goed, dat risico zou gaan nemen. Ja, maar zo doorgaan kan toch ook niet. Ja, kijk, als jij nou iets kunt doen, dier. Hè? En als de verklaring voor dat verliesje nu eens niet aanstaat... wat dan? Daar gaan we weer. Wat dan, Karel? Wat wil je eigenlijk met de resultaten van het onderzoek goed, gaan Ja, doen? meneer, hoe is?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 He, die mogelijkheid heb ik eigenlijk nog nooit gedacht. Chantage. Ja, kan ook nog. Is dat nou beroepsinformatie? Om bij alles en iedereen meteen een slechtste te vermoeden. zal dat? Maar ik heb nog steeds geen antwoord. Nou, nee, nee, nee, hoor. Daar ga ik echt niet serieus op in. Nee, sorry voor je. Dus ik kan ik toch geen garanties geven. Hey, weet je wat? Kom mij maar bespioneren. Maar wel op je eigen kosten. <lacht> dat is toch een goede, hè? Ja. <lacht>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 Maar ik kan me voorstellen dat je de jouw branche zo moet aanpakken. Dus, maar uh, nou goed, zeg het maar, hoe we De eerste vijf dagen zijn royaal zijn. Ja. Nou, hier heb je mijn signatuur. Nee. <laughs> en zo, nog vul de rest naar mezelf in. Maar geen bijzonderheden over de aard van de werkzaamheden, of zo, alsjeblieft. Alles ergens. Vertamelinia, wat blijft er? Ja, ik kom, ik kom nu meteen. Moet houden. Oh, ik moet echt weg doen, hoor. Ga je mee, Huud? Ja tuurlijk. Zie je vanavond? Ehm, hoe laat? Nou, tegen zes moet ik opstaan. Dat zijn buitenopnames. Zie je erna zes uur Ja. Oké, Huud, Als jij die tas even, hè? Ja. Zo. Um... Hey, ze, zeg wat zit daarin? Pak steen. <laughs> <laughs> nou, tot vanavond dan, hè? Dag Carol. Doe. Ja, Dag. Dag. Dag. <laughs> ze heeft het maar druk. Ja.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 Uurtje. Hoe is het gegaan? Wat uh, oh. huh? hm? heb je nou gedaan? Niet goed? Oh. Is het is wel even hè? Eh? Hm? Had je best leuk, het korte. Sportief. Dank wel. Op jou kan een mens nog eens rekenen. Mijn ja, zo. Ik hm? huh? hm? huh? hm? vind het wel erg kort, hoor. Oh. Je hebt zo'n breed gezicht. Oh, ik heb een breed gezicht. Hij <laughs> ja, is wel goed gedaan, hè. Mijn oh, ja, maar. Mooie kop, hè? ben je mee geweest? Frederico. Oh, wel ja, mevrouw. Ja, niet minder. Mm -hmm. Ga je er altijd in? Ik ga bijna nooit. Twee voor voor jaar misschien. Zeg, staat alles goed? Ja. Ja. Mag ik niet ja. raken weten? Want ik ga eromheen echt helemaal niks. Oké. Okay. Ik wil er niet meer aan denken. Wat willen jullie drinken? Ik heb nog een uh, sherry. Een droog hoor. Ja. Zeg. Hm? Kun jij bij je volgende spotje niet iemand ja. van het theater van het plezier gebruiken? Wie dan? Nou, weet ik veel. Wie hebben ze? Oh, die Ellen van Hees. Die is te betalen. Wel, tien mil voor een paar hm? seconden. Toma. Twee dagen werk. Het doet ja. nog moeilijk om op maar, je... de set ook. Maar Tilly Jong, die zou je wel kunnen vragen. Ja. Het moet een mooie meid zijn, hè? Nou ja, we zouden naar zo'n voorstelling van ze kunnen gaan. Hm? Kun je er eens zien? Ja. Wanneer? Vanavond? Nou, spelen ze dan? Nou ja, dat is toch allemaal even... Om de dode dood niet. Ja. Nou, dat spelen ze. Om de dode dood niet. Zo heet dat stuk. Hmm. Lijkt mij enig. Ja. Zeg, wil jij naar een klucht vanavond? Ja? Van het Theater van Plezier? Vier aan nodig ons uit. Ja, <laughs> op mijn best. We kunnen we weer eens lachen? Ja. Heb hm? toen video's hier zo'n chagrijn nog te kijken? Dat is allemaal goed gegaan vanmiddag? Hm? Nou, dan... Kom met een Ik ben op. Goedemorgen. Goh. Ga dan naar huis, nu een bad. Dan zie ik jullie straks in het theater? Ik zorg voor de kaart. Ja, ah. dat nou echt. Jij wilt toch zo graag helpen? Dat zeg je toch altijd? Nou, hier is je kans. Doe mee, we gaan naar die voorstelling. om te beginnen. Oh, Ruud, jij bent toch zo onweerstaanbaar.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 Ik moet roddels hebben. Voor haar? Mm -hmm. Nou ineens wel. Zo'n roddels? Ja. Alles wat ze kwijt wil over de collega's en over hoe dat gezelschap zij ook wel. Ja, gewoon alles, weet je wel. Jullie die jongen mm -hmm. ze zien. Ze ziet je aankomen. Oh ja. Proberen kan geen kwaad. Ga nou maar heen. Even bellen. Zo mooi uitkomen als jij iemand theater van plezier voor een spotje komt Ja, dat ja, zei je. Wat zei. Eh? Zeg, wat heb jij? Ja, niks. Maar, maar, maar ik weet niet. Ik begint ja, het een beetje om een zin te werken, geloof ja, ik. Ja. Vraag dan of je een tijdje uit je beurt. blijft. Oh, heb ja. ik gedaan. Het taart voor zijn kop. En nou ben je onredelijk. En dat weet je zelf best. Vanmiddag moest hij nog per se meehollen met je naar de set. want we had je een zware tas te dragen, dat wel. <laughs> weet je wat jij moest doen? Hm? Lekker thuis blijven, kruip in bed, meid. Ruut en ik gaan samen wel naar die voorstelling. Hoezo? Nou, als een chagrijn hebben we toch niks. En dan heeft Ruut tenminste zijn handen vrij. Voor Tilly de Jong. Oeh, leuk. Als je maar weet, ik meega. Toch? zeker. Oh, niet dat hij een kansje zou maken bij die Tilly de Jong, Daniel. Maar je moet ja. door je eentje thuis zit, heb ik ook geen trek. Dan oh. <laughs> ben oh, je weg niet meer. hè? je weet wel beter. Zeg, het vind je Karl.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 Zelfs voor een rijke vriend moet die dame een te kostbaar stalvaartje zijn. Ja, maar ze loopt binnen met die wit damespotjes, vergeet dat niet. Ja, dat moet wel. Ik heb me laten vertellen dat ze een driemaal per jaar een dure vakantie nodig heeft om een beetje op pijl te blijven. Ja? Van wie weet je dat, dat nou weer allemaal? Nou, Van Frederico. Ja, Frederico. opa. Mm.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 Maar ja, die heeft mij erin gestuurd, natuurlijk. Voor de rest, helemaal geen met door. kom in die Jan te zijn jullie. Morgen om drie uur. Ik is een afspraak met Tilly de Jong. Kom nou. Dat nou, dan niet. Echt waar? Ja. Hoe heb je dat toch al van elkaar gekregen? S makkelijk, zat. Ja. Hallo. Met Tilly de Jong. Oh ja, dag. Zeg met Ruud Zevenaar. Uh, moet je luisteren, ik ben bezig oh, met een zo. serietje over theater. Ah. Voor uh, de regionale dagbladpers. Ja. ja. Nee, ja, voornamelijk over de kleine ensembles. Uh, de vrije sector, weet je wel? Hmm? Nee, Nee, geen interviews. Foto's. Liefst werkfoto's. Het uh, hooguit, twee regeltjes tekst. Ja, ja, inderdaad. Zoals in vrijheid.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 Ga ja, jij die trut van trooi maar versieren. Dat dus heb jij heel knap gedaan. Vergeet morgen niet om eerst even bij mij langs te komen. Ik krijg een piepklein cassetterecordertje van me mee. Goed. En uh, uh, heb je een behoorlijke camera? is maar voor de foto's. Ja nee, maar Lydia wel. En daar kan ik ook wel een beetje mee over weg. Dus, um, nou ja, god, als die foto's helemaal niks zijn... En dan ben ik later gewoon op met een smoesje. Zullen we nog een sherry, Lydia? Nee, ik ga naar huis. Ik ga ja. een bad nemen. Ja. Vanavond is het lacht 4, dat ik wil ik wel een beetje fris voor zijn. Ik sta in de af, hè? Acht uur. Oké? Okay? Oké. Okay. Uh. Wat doe jij? Kut. Hm? Ik weet niet, ik zie wel. Acht uur, hè? Je kunt ook meegaan, als je wilt. Gaan we er straks samen heen. Kunnen we eerst wat eten? Heb je dan wat in huis? Hm. Kunnen we langs Chinees rijden. Hmm. Nou, voel ik wel eens hoor. En dat zou jou trouwens ook goed doen. Mijn <laughs> nee, idee. Cool. Je koffie? Ja, ja, ja, ja. ik ook, ja. Oh, slap mijn koffie. We er geen tijd meer om zelf te zitten. Te lang in bad gebleven. Oh. Ja. Zoals jij ook kan ja. zeggen. Ik zit graag met mijn minna's in bad. Jij niet? Ik heb alleen een douche. <laughs> nou, wat vind je van die Tilly? Ja, oh, wel wel bij ja. Nou, misschien kunnen we beter even die acteurs vragen. Die uh, kleine, dikke, jullie schrijnen. Ja? Daar heb ik wel wat voor, denk ik. Ja, maar wat is de bedoeling, eigenlijk? Nou, ehm, ik moet zo vanzelfsprekend mogelijk met die lui in contact zien te komen. Ruudse methode is natuurlijk prima. Mm. Maar dat was hij daar ineens snel mee, ja. hè? Ja, oh. onuitstaanbaar snel, ja. <laughs> ja. ja. Ik kon het gewoon niet hebben. Nee, dat was duidelijk. <laughs> Zoals hij er weer bij kwam zitten met een tevreden of uh, dat hebben geregeld. Waarom heb je het gelijk? De aangehad het niet kunnen verbeteren. Oh. Ja, oh. oh, Oh, die pak ik alleen. Ja. Eentje, eentje. Ja, eentje van de kast zo maken, maar, ja. maar het valt toch wel mee. Zegt die Tonkassen, dat is eigenlijk wel ja. een prima acteur, je, of niet? Ja, oude Bets. Ja, dat is niet als soe mooie aangehad. Jouw, jouw wette gebaren en de stem van die man. was niet uit opzet. Nee, zo is die gewoon. Een toneel uit de oude doos. Wel. Ja, soms best een beetje. Al die malle toestanden en verwikkelingen. Ja, hoe bedenken ze Oh, is oh. dat? Uh. Gooi van Andel van Hek, de sterren van het stukje, zou uh, Geen lelijke man, maar wat stijfjes, een beetje hout terug. Een beetje? Ja, een ja. houten klaar. Als je die moet zeggen, dan gaat de strom rechtop staan, zo. Een stilspel heeft helemaal nooit gehoord. Het is gewoon gênant om naar te kijken. Die nou? Ja, maar nou, die is toch ah. wel.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 Weet je dat nou echt? Zou Ellen van Hees dat niet meer kunnen maken? Bloot over het toneel? Nee, beter van niet, nee. Moet je op ja. Die stiekem vlooien in de jurk. Hier en en en hier. Oh, start eens kijken. <laughs> ja, begin tabberdag te rippen. Nee. Nee, die dame zal het voortaan alleen van een mooie gezicht moeten hebben. Ja, maar daar kan ze nog jaren mee voort, hoor. Het is een enorm fotogenief. niet. zie je nou hoe goed het is dat jij bent meegemaakt. Hm? Gaan? Ja, zo, zoals jij Ellen bekijkt, met De blik van een vakvrouw. Ja, ja. van adeloos. Dus schiet je daar <laughs> nou mee op? Dat kun je in dit stadium nooit weten. Hm? Alles kan belangrijk blijven. Laten ja, ja. Oh, dat Dat Oh, moet Ja. Dat ja, het.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 Wat heb jij? Hm? Wat doe je zo vroeg op? De krant. Nee. Ah, ik kom er weer in. Hier. Ja. Ja. Ellen van Hees. Overleden. Juist, dat dacht ik al. Nou, dat is dan een mooi begin. Ga ik eindelijk eens een keer naar een toneelstuk krijgen. De tweede helft niet gezien. Wat had ze? Uh, hartverlamming. Nee. Thomas, zeg, begint ze weer aardig koud te worden. <laughs> en straks moet ik die rotverwarming weer aan doen. <laughs> Wat heb je tegen je verwarming? <laughs> Lijkt me uitstekend. Oh, daar krijg ik altijd zo'n droge keel van als ik slaap. Mijn neus ook. <laughs> Keurig toch? Ja, ja, dat is lastig, ja. Ik laat liters water verdampen niet het helpt. Wat heb je daar in voor, eigenlijk voor verwarming? Gewoon een uh, gaskachel. Mm. Zo'n ogenronde. Mm -hmm. <laughs> Met zo'n ruitweide vlammen door kunt zien. Ah, Gezellig. Nou, waarom heb je dan nou centrale verwarming dan Voor die paar kamers had je toch best uh, kachels kunnen houden. Oh, wist ik veel. Kijk maar reuze praktisch. Is het trouwens ook maar uh, droog, hè? Hm. Dus ze is dood. Ellen van Hees. Ook toevallig. Dat hoor je anders niet vaak, hè? Hartverlamming bij vrouwen? Nee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 Ja, daar krijg je nou die rare krabbel van. Nou, Zodat je altijd op bloot de voet over dat koude zeil loopt. <laughs> ja, trek af. Zeg, zeg, zeg, je hoeft me niet om mijn kop te zitten. In mijn eigen huis, nog wel. Radio, <laughs> ja, hè? Nee, nog niet. Zeg, kom je mij uh, over een week wat zo op zoek in Zandvoer? Als je dat wil. Maar ah, ik vraag het toch? Nou, dan graag. Nou, neem je slippers dan mee. <laughs> dan kun je blijven logeren. me leuk. Ja, mij ook. Gaan we voor het raam zitten, uh, thee drinken, mm. uh, naar de zee kijken. 's middags maakt het stand van En s'avonds laten we alle lampen uit. Behalve dat licht van de Maar ah, Daar hebben we genoeg aan. Mm. Afgesproken? Afgesproken. Ga je missen, Paul? Uh, ik jou ook. Maar ja, het wordt tijd om op te stappen, hè. Eén ding moet je me beloven. Maar... Als je weer zo'n lach van je hoofd krijgt.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 Het Ik had er wel eens bij stilgestaan. Hm? Hm? Dat bureau bijzondere bijstand voor jou. Hm? Nou ja, goed, ik weet wel, die namens maar een grapje. Maar evengoed, dat detectivebureau voor jou. dat begint me intussen toch wel een wonderlijke stap van freelance-medewerkers te krijgen. Hm. Aha, maar ga maar na. Nee, nee, nee, die mag je niet meetellen. Draak is dood gewoon een onvervalste smeris. Nou oh ja, dat is waar, maar de rest dan? Ja. ja, ik doe het eigenlijk alleen. BB, dat ben ik. maar er duiken altijd weer helpers op. Dat modieuze dametje bijvoorbeeld, hè? Ja, hoe heet ze ook alweer? Lydia. Ja. En die hoort er wel bij. Uh -huh. En dan dat uh, knappe schoffie. Ah, oh, Ruud is helemaal geen schoffie. Ja, hoor. Voor mijn part wordt dat joch nog zo'n chic fotomodel... ...maar de achterbuurt doet hij van zijn leven niet meer van zich af. <laughs> dat is wel goed ook. Want daar heb je toch wel zijn een gegeven. ...en, last but not least, Paul ah. Wolf, mijn gladiator. Geheel tot uw dienst, mevrouw. <laughs> ja.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 We waren dus met die repetities bezig, ja. want uh, ja, nou, die 11 van Hees de Pijbert is. Nou moet uh, Tilly dus vallen. En een nieuwe die valt hier voor Tilly in. Je nee, weet wel, de show maakt gewoon. Nee. Hij is niet enorm onderin. Ja. Een collega die zomaar ineens dood blijft in de paard. Ja, nee, wat behoorlijk, hè? ja. Vooral die oude, die Tom Kars. Die had het er duidelijk moeilijk mee. Maar uh, Anton zelf, die uh, leek totaal onbewogen. En Tilly? No, die zit er echt niet mee. Ja. Olaan, ze... Zo. ja, nou moet je horen, dat ligt er voor de hand, niet. Dat ik die rol overneem. Je zou het anders moeten doen. Ik okay. ken haar rol bijna net zo goed als de mijne. Dat gaat toch vanzelf zo? Ja. Zo vaak als we dat stuk intussen hebben gespeeld. Te duur heb je alle rollen in je hoofd tussen. Ja, blijft altijd wel een tikje hand, maar het, het is toch je grote kans, niet? Ja. moet ik er soms geen heilig op gaan doen? Voor mij mag je het in de krant zetten ook. De Liede Jong is blij met haar hoofdrol in Om Dof, niet. Zo, zo. <laughs> Jongens, zo gaat het ja. toch altijd? Nou, Actrice die nou mijn rol mag overnemen, die is toch ook blij. Ja. Lopen ze zat werkloos rond. Nou, leuk is anders. Maar hij is er ook een kant? Hm? Ja, zo is het toch? Nou. Nee, nee, nee, joh. Nee, nou geen foto's maken. Okay. Ik zie het niet uit. Nou, <laughs> mag je foto's maken zoveel als je wil. Oké. Okay. Ja, ja, ik heb wel geluk gehad hoor. Want hm. die Ellen. Oh, was mijn artikel hoor. Zo, was van haar leven niet voor me opzij gegaan. Zonder... Al zou Anton het gewild hebben. Nou mm. oh ja. Die had hij veel te willen houdt van Anton. Wat Ellen betrof. Ja, ze wou niet zo ronduit zeggen. Maar mm -hmm. die, die twee Anton en Ellen, die, die moet toch echt jarenlange verhouding gehad hebben. Ja, ik weet toch iedereen. Hm? Ja, behalve mevrouw Van Eck neem ik aan. Die leeft in zo'n andere wereld. Ach, voor de een keer was het heus geen geheim hoor. Maar uh, aan Anton van Eck merkte je dus helemaal niks? Nee, helemaal niks. Ja, dat is toch wel sterk, hè niet? Ach, licht eraan? Nou oh, ja, Hoe dan ook.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 voor dat, mevrouw van Henk zo verleidt. Oh, oh, oh, dan heb ik niets gezegd. Dan hebt u dus belangstelling voor het toneel. Uh, ja. ja, dat kan ik wel zeggen. <laughs> uh, we hebben altijd geboeid, ja. Vooral uh, zoals u dat net zo mooi zei, uh, de, de mens achter de coulisse. Oh, ja, Daar moet... ja, ben Laar. ik over zelf een scheer naar ja. geweest. dat ja. ja, lijkt me, me zo'n boeiend vak, hè, het Dat uh, is het ook, dat is het ook. Maar dat wordt zwaar onderschat. Het is heel hard werken. En vaak zo ondankbaar. Ja, ja.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 Zullen ik begrijpen dan hun eigen vak niet. En die kan ik ook niet gebruiken. Een echte acteur, meneer, heeft niet voortdurend zijn mond vol over zijn eigen zielen rustelen. Die speelt. Die staat op de planken, wat ook de omstandigheden mogen zijn. Die komt niet eens voor hem. Ja, ja, inderdaad. De clown lacht, ook al wil ik in zijn hart huilen. Zo is het en zo moet het ook zijn. Dat vergt het vak nou eenmaal van ons. En dat mag, meneer. Want het kan ook hard zijn, dit mooie vak. Maar ik weet dat ik juist onze overleden collega eer bewijs... ...en haar ideeën over het vak uitdraag... ...door indien mogelijk geen voorstelling over te slaan. Morgen gaat het doek weer op. Het doek dat helaas voor Ellen te vroeg gevallen is. Doek. En nou moet ik naar kantoor. Stapels werk. Ik ben hopelijk achter met de administratie. Maar ja, wat doet u? Ik moet alles zelf doen. Geloof me, dit oude hoofd heeft zoveel zorgen. Ach, ja, dan was ik maar gewoon acteur gebleven zonder al die verantwoordelijkheden. Een eigen gezelschap runnen. Uh, u hebt geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Eigenlijk geen idee. Enfin, misschien zien we elkaar straks nog. Ja, een dag. Die hebben we terug. Nou, die Tom. Met directeurtje spelen, ja. Oh, zeg gewoon wat ik denk hoor. Of je nou voor een krant werkt of niet, mij en zorg. Zeg. Zullen we nog een sherry nemen? Ja, eentje, nog mag je wel niet zo streng zijn. Hoe gaat het verder dan? Nou, de rest is niet interessant. Wat uh, gepraden en weer, niks bijzonders. Mm. Het zal wel oh. Nou, en jij? Nou, ik zat midden in de roos. Eerste schot. Oh ja? Ja, toneelknecht. <laughs> Jimmy heet hij. Die. die is geen ontslagen te zijn. Ik weet niet precies waarom, maar in elk geval mijn meneer had er behoorlijk de pest in. Dus zo, nou, zo. Hij wou wel praten. Hmm. En wat hij te vertellen had, nou, daar zal die beste brave kwaal wel van opkijken. Zo. En jij trouwens ook. <middels> Dit was het elfde deel van De Draak, B.B. en De Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Fintana. Vera werd gespeeld door Hennie Jorik, Lydia door Gerdy Mantel. Rut was Olaf Wijnands. Karl Hans Veerman. Paul Frans Koksvorm. Anton van Eck werd gespeeld door Paul van der Leck. En Philly de Jong door Barbara Hofman. Regie, Ab Leuken.